Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft bij de grens met Libanon gebieden aangewezen als afgesloten militaire zone. Dat betekent dat die plekken verboden gebied zijn voor burgers. Daarmee lijkt een volgende stap gezet voor de aanval over de grond tegen Hezbollah in Libanon. Doel van die invasie is om militaire doelen langs de grens met Israël te vernietigen. Als het aan het Pieterbaancentrum ligt, krijgt Fouad L. een TBS-straf. Die man schoot een jaar geleden zijn buurvrouw en haar dochter... en een docent in het Erasmusziekenhuis dood. Volgens de gedragstegskundige heeft L. een autistische stoornis... die hem zou hebben beïnvloed bij de schietpartijen. Daarom zou hij dus TBS met dwangverpleging moeten krijgen. Betekent nog niks, alleen dat het Openbaar Ministerie... dat advies gaat meenemen in de rechtszaak. En die begint volgend jaar. Bijna 700.000 mensen in Nederland zijn chronisch ziek door roken. Zij hebben bijvoorbeeld kanker of hart- en vaatziekten, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het is voor het eerst dat er is berekend hoeveel mensen met een chronische ziekte die hebben opgelopen door te roken. Allemaal verschillende soorten ziektes dus bij elkaar opgeteld. Voor het eerst in de geschiedenis van het betaald mannenvoetbal... fluit een vrouwelijke scheidsrechter een wedstrijd in de eerste divisie. Shona Shukrula heeft de primeur. Zij fluit vrijdag bij de wedstrijd Top Os tegen ADO Den Haag. Ze begon met fluiten toen ze nog rechten studeerde. Op mijn achttiende ben ik toen gaan fluiten voor de KNVB. Ja, dat ging op een gegeven moment ook gewoon heel goed in de, in de vijf jaar dat ik studeerde. En ik kreeg op een gegeven moment ook wel door dat daar een bepaalde sportcarrière in zat. En toen op een gegeven moment bedacht... Dacht ik mij, um, kan je een baan in de advocatuur, waarbij je s'nachts gebeld kan worden of iemand opgepakt uh, wordt en mensen die op je rekenen, uh, kan ik dat combineren met een sportcarrière? Ja, en dat heeft ze goed gedaan, want in het dagelijks leven is Shona officier van justitie. Dan nog het weer. Vanavond droogt het soms even op. Maar vannacht gaat het opnieuw flink regenen en waaien. Morgen ook regen en wind. En het wordt dan 13 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM.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 Ja. Hopla, Hoppa. Oh, welkom bij Die Tweede het. Uur Play ja. It Loud on the Ground. Leuk yeah. dat je luistert. Je luistert naar Die Primordial met Seas Do Decay. Heb je nou het eerste uur gemist, dan heb je een heel interview gemist. Ja. Ook als je uit Griekenland luistert. Hallo Griekenland. Oh, Griekenland, Griekenland luistert ook. Ja, Griekenland oh, luistert. Nou, we zijn echt uh, wereldberoemd aan het ja, worden. Absoluut, absoluut. Costa Rica luistert ook weer? Als het goed is wel, ja. Costa Rica luistert. ook ook Costa Rica. <laughs> het is echt... Uh, I've been to your beautiful country if you listen. Thank Precies. you so much for having. En als je ons nou wil volgen op Instagram, doe dan Play It Loud underscore underscore underground ZFM. Yes, daar of, kan je eens volgen. Ja, of via. Ja, ja, doe dat ook Facebook. Hè. Facebook Play It Loud. At, geschreven at ZFM Zandvoort. En dan kan je ook, ook volgen en op de hoogte blijven van alle ja, programma's en Precies. nieuwtjes. Ja. Dus, uh, alle ellende. Ja, heerlijk. Inderdaad, heerlijk. Zeker. Um, over ellende gesproken. Over ellende gesproken. Uh, volgende band. Ze hebben het ook aangekondigd op hun eigen site. Dat vind ik altijd wel leuk. Ja, ja toch gedeeld herkenning. hebben. Ja, Keres uit Italië. Ik ja. vind het echt een geweldig album. Uh, en dit nummer... Uh, ik heb vorige keer al wat van ze er gedraaid. Maar dit nummer niet. Ja, en dit wel nummer, van hetzelfde album volgens mij. Hè? Wel van hetzelfde album. Wel niet? van hetzelfde ja, album. Ja, ja, het heb even, ze hebben twee albums. Ja. Ik heb er één van. Ah, okay. En ik vind hem echt geweldig... Uh, het nummer heet Oblivion. Dan nou, gaan we die graag lekker draaien. ...hoorde de Nederlandse black metal band Asgrau... ...met hun nieuwste single Apada. En de band is actief sinds 2010... En ...terwijl schijngestalte recht toe recht aan oldschool invloeden... ...het liet horen... ...meer atmosferische en melancholische sfeer... ...beïnvloed door de grote Scandinavische hordes uit de jaren 90 ...als Ulver, Emperor, Doos en Dark Throne is wat je waarneemt op krater. Grondspech uitgevoerd in het plaatselijke dialect werd goed ontvangen door de pers. Oorsprong duikt in de existentiële reis van de moderne mens... en onderzoekt de ontkoppeling van onze voorouderlijke wortels... en de zoektocht om onze oorsprong te herontdekken. Het verhaal van het album is geïnspireerd op de Anunnaki... de oude goden die naar verluid uit de lucht kwamen... Door een mix van verhalen en muziek weeft Aschgrauw een verhaal... dat de erfenis van deze hemelse wezens belicht... en een perspectief biedt op de moderne tijd zoals gezien door hun ogen... culminerend in een drastische, eh, dramatische weergave van het lot van de mensheid. Oorsprong is niet zomaar een album. Het is een sonische odyssee die luisteraars meeneemt naar het begin van de beschaving. Aschgrauws muziek fungeert als kanaal naar het verleden... waar mythe en geschiedenis samenkomen... Elk nummer is een hoofdstuk in een groters verhaal over creatie, macht en de ontembare geest die door de eeuwen heen blijft bestaan. Bereid je voor om ondergedompeld te worden... in een wereld waar goden onder de mensen wandelen... en de zoektocht naar controle over de rijkdommen van de aarde... leidt tot de opkomst en ondergang van de rijken. Dit is Asgrau's meest ambitieuze project tot nu toe. Een bewijs van hun evolutie als kunstenaars en verhalenvertellers. Nou, dat is mooi verwoord. Nou. Het album is dus uh, eind oktober te verkrijgen. En dan heb ik daar ook nog een nieuwtje over. Want uh, ik heb een telefonisch interview met Chaos van de band... Op uh, 14 uh, oktober tijdens Dutch Fury. En daar vertellen ze me alles over uh, een, een nieuwe album. Ja. Heb je een interview? Komt die live in de studio? Nee, een interview. interview. Telefonisch. Telefonisch. En hij kondigen we met zelf uh, is even te ver weg voor ze om hier naartoe te komen. Ja, en ze hebben het nummer net uh, ook aangekondigd. En ze komen zelf uit uh, Goesbeek. Dus ja, ze even wat te ver uh, medisch, rijden om uh, naar de studio te komen. Want natuurlijk zijn ze van harte welkom, mocht jullie luisteren. Plexat. En een keer in de buurt zijn. de is plek zat in de studio. Altijd oh, welkom. En uh, een lekker muziekje. Ja, gaan, ik ga nog even terug naar het ja. interview van net. Ja. Uh, met Divo Andersen. We hadden het eerste half uur is eigenlijk heel, goed, heel toegewijd aan hem... en wat hij had gedaan. En, maar we hebben nog iets... eigenlijk heeft hij niet geproduceerd... maar hij heeft hem alleen gemasterd. Maar we gaan hem toch draaien. Ja. Graf Vietnier met Sword of the Damned. All right. Ik idee, graf niet hier, luister je naar. En dat was de nummer 12. En dan na 12 komt meestal nummer 13. En ook zo hier, nummer 13. En dat is ja, doe ik toch meestal een speciaal plaatje. Voor, ja, speciaal voor mijzelf dan eigenlijk. Um, ik noem het de klassieker nummer 13. En vandaag uh, is dat geworden... Ja, grimly I dig up the turf to remove the corrupted stiffs... trying to contain my excitement as I desecrate... Graveland Crips. Oftewel, een mooi gedichtje van carcass. 1989 komt dit alweer uit. En ja, Exume to Consume. Wie kent het niet? Heerlijk nummer. Nummer 13. Veel plezier. Ja. I Whatever dreams my suffer my presence. Be Mysticum hoorde Wil je nou ooit een drumstokje hebben van de drummer van Mysticum? Dat wordt heel lastig, want het is een drumcomputer... mocht je het niet gehoord hebben. Uh, in het begin moest ik daar aan wennen, maar nu vind ik, ik vind het geweldig. Ja. ja, maar toen was Komt ik... Wel lekker. Ik weet niet hoe oud ik was toen ik voor het eerst hoorde... dacht ik, ja, een drumcomputer. <laughs> maar ja, echt... Een een dit nummer van, van, van, van dat album. Ze hebben eigenlijk maar twee volle albums uit. En deze kwam van Planet Satan. Uh, dus dat. Uh, volgende band... <laughs> komt hij weer? Ja. Yeah. Heel vriend van de show. Yes, yes. We hebben ooit een interview met een man gehad, Lars Breurdensen. Ook van Ex van Marduk, daardoor ken ik het eigenlijk. Uh, ja, het is een beetje. Uh, trash Boss Svenska komt binnenkort uit. In oktober. Dus, uh, en ze hebben al een paar singles uit. En we gaan er nu weer. Uh, een van. Oh, moet ik nog wat timer inzetten? zetten? <laughs> ja, joh. Maar god, hij, hij begint zo. Ja. En uh, uh, letterlijk vertaald: warm zolang het hart nog klopt. Oké. Okay. Maar hun zeggen het in het Zweeds. Ja. Warm zolang je Ja. maar dat doe. Ah. You can build up to the least of the threats and Eleven, men for real than the rest And the Lord is even, we're left leaning on Someone's boxes drop us by You better touch the balloon off Language does last, don't show up the end We're the knockers, that's the I'm so lingy at the floor Fucking so det Det the body! kom, att not gone, I trust her! Or even through our kid's rattling! Fun in the wrong in the fetching! Let's win the cloak of Long to eat the Let's be rid of the last, and the Lord in the event. Great, let's be endorsed. Drum up, birds and drop on man. Tread the dust upon the land. Learn, let's not rust on such a home above the end. Be the knockers, Community won't get, dream of death. Trap and bulls and trap and bulls. Get the tons of ball enough, you'll miss the trap, don't stop, I'm a again. We didn't like it but the is Kennen we nog nog? oké okay. Ja. We vergeten klassieker dit. Unlord. Unlord. Vaak ja. aangevraagd door uh, onze vriend uit Costa Rica. Oh, is dat zo? Die ja, kent hij ook. Ja, oh, heel vaak kun je Unlord draaien. Nou, bij deze, spe speciaal voor jou. Ah. Uh, ik weet niet hoe die heet. Unlord. Francisco. Ah, Francisco. Oké. Okay. Nou, als je luistert. Yeah, if you're listening. For you. This one's for you. En dat is nog een leuk uh, feitje over uh, te vermelden. Want deze band uh, die gaat zijn eerste en laatste optreden geven. Oh, echt? Ja. Ze komen in... Uh, hier. Ja, in, in de studio. De, in de Flux, nee, dat was maar zo. De Flux namelijk. Eh, op eh, nee, 23 november. Eh, NH Metal Fest SE. Dat, dat is de vijfde band die is aangekondigd. En daarnaast uh, treden ook uh, Nembryonic uh, Constellation. Uh, dat Doudhoos, Cardinal Death Metal. Uh, ja, en, uh, de bandleden van Unlord. Hè, die waren natuurlijk een lange tijd mysterieus. Wie waren de bandleden? Wie zijn jullie? Maar uh, dat zijn natuurlijk leden van de Nembryonic en uh, Consolation. Ja, vandaar. Doep Duin bijvoorbeeld. Kijk. Die uh, geeft ook drumles tegenwoordig. Professioneel drummer. Uh, ah, misschien kan Divo, want die kon niet drummen, zei hij dus. Huh? Misschien kan Divo... Uh, ja. Die kon niet drummen, die kon alle muziek... Nee. Dus wie weet. Nee, we kunnen dan een goede band <laughs> samenstellen. <laughs> Oké... Okay. Nee, dat was het wat dat betreft. Uh, nou, aan jou weer het woord. We, we hebben niet veel meer, dus ik ga heel nee. weinig lullen. Dit, ja. dit komt van, nou, van een, de, kom een uit. hele bekende... dead metal band. De zanger is helaas overleden. Uh, en Toomt. Ja. Dit komt van een EP'tje. Ja. Bonehouse, je hoort hem niet zo vaak. Nee. Maar hier wel. Haha, tuurlijk. Hier altijd. Hey nee, baby, hallo man, hoorde je Bonehouse van Entombed? En dan hebben we straks nog een kogelregel voor regen voor je. Maar eerst hebben wij de Concertagenda met Marcel. De Play It Loud Concertagenda. Ja. En op 1, uh, 1 oktober komen de symfonische power metal krachtpatsers naar uh, Haarlem. Uh, Visions of Atlantis heb ik het over. Die varen dus op 1 oktober langs Patronaat tijdens de Amada Tour. De band heeft sinds 2004 al vele meeslepende en succesvolle albums uitgebracht. Maar alle schijnwerpers staan nu gericht op hun laatste release Pirates... waar ze onlangs ook een orchestral version van hebben uitgebracht. Visions of Atlantis vermengt emotionele teksten... met krachtige metal en klassieke arrangementen. Bekend om hun buitengewone harmonie van mannelijke en vrouwelijke vocalen... vertellen ze op een zeer professioneel muzikaal level... verhalen over liefde, passie, mythologie... En legendes. En Visions of Atlantis komen dus samen met Lumi Shade en Serena Telly naar Stage 1 in het patronaat in Haarlem. De kaarten zijn nog beschikbaar voor 28,50 euro. De deuren openen om 7 uur, aanvang is om half 8. En op 2 oktober kun je nog naar Dead Like Juliet en Awake the Dreamer in de Willem II in Den Bosch. Of wil je Visions of Atlantis met Illuminati en Serena Telly in de Next van 013 zien in Tilburg? De laatste tickets zijn nog beschikbaar, dus wees er snel bij. De tickets kosten 28,30 euro. De zaal opent om 7 uur. En kijk voor het actuele tijdschema op www.013.nl. En Who's the King? Doggy Dog is sinds de jaren 90 een van de grondleggers in de crossover tussen hardcore, metal en hip-hop. Deze legendarische band uit New Jersey... met zanger John Connor aan het roer... heeft door de jaren heen een unieke positie... in de muziekscene veroverd... met een energieke en gedurfde mix van genres. Hun muziek combineert de ruige energie van hardcore... de zwaardere elementen van metal... en de ritmische invloeden van hip-hop... wat een explosieve cocktail van geluid oplevert. In dit najaar vieren ze het 30-jarige jubileum... van hun iconische debuutalbum... All Borrow Kings... dat nog steeds een grote invloed heeft op de muziekscene. Met klassieken zoals Who's the King... No Fronts en If These Are... Good Times heeft Elboro Kings talloze artiesten geïnspireerd en een blijvende impact achtergelaten. De support acts komen van Vlad in Tears en Sudden Waves. En die maken de avond compleet. En die avond is op 3 oktober in de 013 in Tilburg. En de kaartjes kosten 27,30 euro, inclusief servicekosten. Diezelfde avond kun je ook nog naar Cranium, Cataplexa, Amputated en Oral Fistfuck. Lekker gezellig in de DB's in Utrecht. Wil je zaterdag 4 oktober bij de release show zijn van Elysium? Dan kan dat nog. Zij presenteren hun nieuwe album Losing Light in de Star Sound Studio te Utrecht. De tickets kosten slechts 8 euro. De zaal opent om 8 uur en ze spelen het hele album integraal. En op 4 oktober kun je ook nog naar Bad Omen Celtic Venom... en Sons of Snakes in de Willemene in Arnhem. Of naar Battle Beast in De pul in Uden... en nemen ze mee Serenity als special guest... en de avond wordt geopend door de melodieuze death metal... symfonische metal van Bremer. Dus bij zijn open 6 uur, aanvang 7 uur... en de tickets kosten 29,50. Inclusief servicekosten in De pul, dus in Uden. En dan hebben we nog Om, Orm en Offer Nat... in The Little Devil in Tilburg op 4 oktober... En van 4 tot 6 oktober... ...vindt ook het Brock Power Europe Festival plaats... ...in JC Shiva in Barlo, ...met onder andere Crimson Glory... ...Pure Reason, Revolution, Mother Mortem... ...en Caligula's Horse. En dan hebben we op 5 oktober... ...Pure Reason, Revolution en Lesoir ...in de 013 in Tilburg. Of je kunt naar Rise or Die Fest... ...in de Nieuwe Noord in Heerlen. Maar dat is wel een stukje rijden. Met Born from Pain, Mind War, Lies, Hater... ...en nog vele anderen. Of je kunt nog naar Leeuwarden... ...namelijk in... To The Void Die is terug in Leeuwarden, ditmaal niet in Eindhoven. Op 5 oktober wordt Neushoorn weer omgebouwd... Door het, tot het wallhallen voor stoner, sludge en doomliefhebbers. Deze editie prijkt niemand minder dan Truck Fighters als headliner bovenaan de line-up. Deze band staat garant voor een flinke portie interactie met het publiek... en is door Josh Hom de beste band ter wereld genoemd. Overal waar deze Zweden op het podium staan, verandert de zaal in een groot stonerfeest. Deuren openen om half één. En aanvang is om 11, eh, 1 uur. Into the Void Festival vindt dus plaats in Neushoorn, Leeuwarden. En de kaarten kosten 59 euro in de voorverkoop. En dat was hem weer even voor de concertagenda waar deze week Ben. Ja, nou, helemaal hem. goed. Nou, toch aardig wat, hè? Ja, inderdaad. Ik eh, moet trouwens nog even wat uh, plannen. Ja. plannen. Hele bullets, ja, die staat nu Hele klaar. Bullets. Ja. Hele bullets. Daar eindigen we de avond mee. En, en we hebben nog wel wat tijd over. Dus misschien kan er nog een stukje... Moespel achteraan of Oeh. iets anders. Of dat, uh, we lullen hem. We gaan in ieder geval naar Halo Bullets luisteren ja. met Operation Seed. En ze hebben een nieuwe single uit, ook, Ja, nieuw, nieuw oud materiaal, maar oud in nieuw. een nieuw jasje. De, de, wat we nu gaan draaien, is in ieder geval uit 2010. Van ja. Divine Winds En dat is ook het laatste album, toch voor. Uh, uh, dat ja, is, dat het is het laatste. Nee, het in, de, de, de Rommel Chronics had je nog in oh, ja. 2013. Dat was het de derde en laatste album. Uh, ja, dat is een lange tijd stil geweest. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja, Martin heeft verschillende andere projecten gehad, inderdaad. Ja. Dat weet dat, je ook waarom uh, uh, daar niet veel meer hey, mee grof. gebeurt? Geen idee. Nee. Ja, maar dat ga ik niet vertellen. Nee. nee. <laughs> je <laughs> weet dat gewoon niet. Nee. <laughs> dat zoeken we op. <laughs> Precies. Oké, okay, we gaan er lekker naar luisteren. <laughs> Heel Hele op bollet bollet bollet dus. Is dus het weer voor vanavond? Nou, het was het weer, in. Is zit het weer, op. was het weer? Ja, het is ja. er inderdaad. Ja, het was weer, weer een uh, leuke show vanavond. Absoluut. Ja, we hebben genoten. Veel gedaan. Ja. Veel, veel gedaan. Nou ja. Leuk interview ja, zeker. gehad. Zeker. Absoluut. Kunnen we met uh, veel plezier op terugkijken? Ja. En, Je kan hem uh, ook terug luisteren over ja. één, twee weken. Staat het oh, online? Weer, hopen. Ja. Via. Ja, de ZFM-website. Ik weet ook even niet uh, de exacte uh, link. Maar uh, als je naar de www.zfm.nl gaat... dan vind je hem wel de uitzending gemist of uh, iets hij, in niet geest. Kan je onze zwoele stemmen nog een keer uh, ja. beluisteren, inderdaad. En die van Magnus. Uh, die van... Ja. ja, hij vond het ook leuk. Hij stuurde nog een berichtje. en Het uh, ging allemaal goed. Ja, zeker. Het ja. was een top-interview. En dan, uh, wat gaan we volgende maand verwachten van je? Volgende maand uh, ja. heb ik uh, al die interview hele uh, uh, voorbereid... Uh, Yes. Wow. Ja, mijn hoofdje joh. Ja, hoofd. het is ja, jouw pijn. Ja, die is weer teruggeschrikkelijk. <laughs> Misery, ja. uh, Misery Machine. Misery ja. Machine. Uh, uit Amerika. Een band. Black metal band. Daar uh, contact mee. En die uh, gaan we interviewen. Leuk, man. Ik dus ben benieuwd. Ben, ja, ja. Ik ben ook heel benieuwd. Ja. Hoe en wat. En wat en de uh, muziek is ook. Ik heb geen idee. Ja. ja. ja. Nee, hij is niet heel bekend. Dus nee. we gaan hem wat bekender maken. Ja, dat is ja. wel de bedoeling. Bij en hij was ook in Amerika. Dat hopen we, ja. Nou, het is onze derde interview al in Amerika. Ja, inderdaad. Ja. ja. Lachen we ja, ja. ja. we ben benieuwd nou. wanneer de te komen. Ja, precies. Ja. Sorry. <laughs> maar we gaan afsluiten. Het zit er weer op. Volgende week een nieuwe uitzending van Play It Loud brand New, Waar ik een overzicht ga draaien van september releases. En een interview ga hebben met Dragony frontman Siegfried Samer. Dus luisteren. Juist. Dat wordt een leuke. Ja, Ik bedank goed. jullie allen voor het ja. luisteren. Ben bedankt uh, voor vanavond. Ja, dat ja, was maar waar genoeg. En tot volgende maand. Tot volgende maand. Ja. Hoor. Is het weer ja. beste met je hoofdpijn? Yes. Oeh. Oe. Oe. Thanks. <laughs> Mazel. Hoor <Heyo. laughs> Hors op. The metal. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur.